De Canon 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur Lucifer van Joost van den Vondel Het beroemde treurspel dat zich in de hemel afspeelt Ongezien in die tijd En het zorgde dan ook voor heel wat geschockeerde reacties Toen het toneelstuk in 1654 in première ging Schrijfster Annelies Verbeke is heel blij dat de kantel dit vroege theaterstuk koos Als een van de 50 werken in de literaire Canon der zonnen zon, de geest, het leven, de ziel van alles wat je kunt bevroen of nimmer meer bevroeden. Het hart, de bronaar, de oceaan en oorsprong van zoveel goeden als uit hem bloeien. De toneelschrijfkunst is een waardevol en al eeuwenlang beoefend genre dat zeker in onze kontreien vaak over het hoofd wordt gezien. Goed is dus dat Lucifer het treurspel van Joost van de Vondel uit 1654 deel uitmaakt van de Nederlandstalige literaire canon. Het is ook een schitterend stuk, vind ik, dat in zijn eigen tijd maar twee keer werd opgevoerd. En dan werd verboden door de kerkvaders die het ongepast vonden een theaterstuk in de hemel te situeren en de naam van God op het toneel te gebruiken. Eer zij God, buiten God is nergens veilig, heilig is het groot gebod. Zijn geheimen is zij bondig, men aanbidden zijn bevel. De gedrukte versie van het stuk werd na de censuur heel populair, zoals dat gaat, tot ook die werd verboden. Joost van den Vondel heeft een bijzonder goed oog voor de menselijke hartstochten. Ik vind ze heel levendig neergezet met oog voor de tegenstellingen die binnen elk mens huizen. Zijn toneelstukken zijn niet gericht op actie, maar op het woord, het gesproken woord. Ze zijn vloeiend, maar heel lyrisch. Lucifer is bijvoorbeeld grotendeels in Alexandrijnen geschreven. De populairste dichtvorm van de renaissance, het sonnet. Twaalf of dertien lettergrepen noemen wij Alexandrijnen. Dat overschrijdt het perk en pijl van ons vermogen. Dertien lettergrepen. Dat overschrijdt het... ...perk en pijl van ons vermogen. Joost van den Vondel begon als dichter, als redenrijker. Het is wel bijzonder dat de overgrote meerderheid van zijn 24 stukken... ...en hij is vooral voor zijn theaterwerk bekend geworden... ...dat hij die grote meerderheid heeft geschreven vanaf zijn 50 50ste levensjaar. De scène die me het meest bijgebleven is uit het stuk, is er een uit het begin van het tweede bedrijf waarin Beelzebub Lucifer opstookt, manipuleert. God heeft de mensen de plaats aan de engelen in laten nemen en hij gaat dat zomaar over zich heen laten gaan. Het beest dat dan in Lucifer ontwaakt, de trots, de halsstarrigheid van het ego, is van alle tijden een citaat. Ben ik een zoon van het licht en heerser over het licht? Ik zal mijn recht bewaren. Ik zwicht voor geen geweld, nog aards gewelddenaren. Laat zwichten al wat wil, ik wijk niet één voet. Jos van den Vondel was een autodidact. Hij kwam uit een Antwerps gezin dat naar Utrecht en dan naar Amsterdam vluchtte voor de hertog van Alva. Het Vondelpark is naar hem genoemd en daar staat ook een standbeeld van hem... ...al kreeg hij dat pas 200 jaar na zijn dood. Vondels leven werd geplaagd door groot verlies. Een hele rij dode echtgenotes en kinderen. Op zoek naar troost vond hij die uiteindelijk toch weer bij het Rooms-Katholieke geloof. Een toneelstuk als Lucifer wijst erop dat de Bijbel een belangrijke inspiratiebron voor hem was... En als man van de renaissance had hij ook zichzelf Latijn en Grieks geleerd en was hij volop bezig met het vertalen van Seneca, Sophocles, Euripides enzovoort. Joost van den Vondel stukken hebben altijd een didactisch moraliserende inslag. Hij wil het publiek er vooral toe brengen hun hartstochten wat te temperen. Toch komt dat niet al te dwingend naar voren, vind ik... omdat hij je vooral bezighoudt... met zijn geslepen inzicht in die menselijke gevoelens... en daarbij de humor ook niet schuwt. Vaak wordt erop gewezen... dat we zijn stukken als allegorieën moeten zien... maar dat neemt niet weg... dat hij heel aannemelijke, boeiende... en gelaagde personages neerzet... of het nu mensen zijn of gevallen engelen. Terwijl we schemels lofgalm wekken en vallen uit eerbiedigheid, uit vrezen in zwijm op taanzicht neder.